Ja, ik heb een kop koffie bij de juffrouw gedronken. Maar ik stond juist op het punt weer heen te gaan. U komt juist van pas, meneer Heils. Ik moet vanavond nog de stad uit. En ik wil u betalen wat ik u tot nu toe schuldig ben. Zo, zo, zo. Gaat u reis Naar uh, Deventer, als u vragen mag? Maakt u mij uw briefje klein met verschotten, dan zal ik u de maand uitbetalen. Mag ik vragen of er nog meer heren van uw naam zijn in Deventer? U bent nieuwsgierig vanavond, senior Heinz. Het is maar omdat er mensen zijn die beweren dat er niemand van die naam in Deventer bestaat. Dat is merkwaardig, want men vindt ze overal. Maar het beste is, senior Heinz, dat u wacht... tot u onderschout bent... voordat u onbescheiden vragen stelt. Daar zal ik zeker aan denken. Maar, al ben ik dan geen onderschout... er zou best eens een onderschout kunnen komen... die u lastige vragen gaat stellen. Als zo iemand komt, dan zal ik hem antwoorden... Aan u ben ik geen rekenschap verschuldigd. monsieur, ik moet u waarschuwen dat u verdacht bent. En daarom vraag ik u, zeg bij oprecht wat u komt doen hier. Als eigenaar van dit huis heb ik toch wel recht om dat te vragen. Meneer Heinz, ik betaal u als een eerlijk man de huur van de kamers. En voor het overige zie ik niet in hoe u mij kunt beletten te gaan en te staan waar ik wil. Bovendien blijft mijn dochter hier, zolang zij niet beters kan vinden. Ik ga dus vanavond weg... En als een goede verklikker zult u wel uw spionnen uitzenden om mijn gangen te laten nagaan. Als u daar lust in hebt, moet u dat niet laten. En dan verzoek ik u nu van uw aanwezigheid ontslagen te worden. Ja, en toen zat er voor Heinz niet veel anders op dan te vertrekken. Hm. Maar wist u dat hij een verklikker van de politie was? Zo ongeveer wel, ja. Wie had dat achter Heinz gezocht... Maar goed, ze moeten er ook zijn, zullen we maar zeggen. Vanmorgen hoorde ik dat hij van Beveren met de schuit naar Utrecht is vertrokken. Ik wens hem een goede reis. Maar als hij iets te verbergen heeft, dan heeft hij wel een gelegenheid gekozen... waarbij hij gemakkelijk gevolgd kan worden. Denkt u dan dat hij iets op zijn kerfstok heeft? Och, ik heb er geen idee van. Maar als hij een zo'n belangstelling voor hem heeft... ja, voor het overige is dat zijn zaken niet te mijnen. Ja, ja, ja. Hm? Het is een geheimzinnig personage, als u het mij vraagt. Zijn dochter is een lief meisje. Ik moet denken, meneer Huik. Uw vader had mij beloofd om nasporingen te doen naar mijn dochter. Zou u hem daar nog eens aan willen herinneren? Dat zul ik wel doen, maar hij had eenmaal bij hem beloofd, dat komt hij na. Heb nog maar wat geduld, vriend Helding. laten wij hopen dat het goede berichten zullen zijn? Zeker, zeker, meneer Huik. Laten wij dat hopen. Nu afscheid van u nemen. Nogmaals bedankt, meneer. Tot ziens, Helding. Uh, Aard, wil jij meneer Helding even uitlaten? Ja, meneer, ik kom. Was dat Helding niet die daar wegging, Ferdinand? Uh, ja, moeder. Wat had hij nu weer te vertellen? Oh, hij kwam mij bedanken omdat ik hem laatst thuis gebracht had toen hij te veel gedronken had. Hm. En dat de enige reden van zijn komst? Ach, Ferdinand, wat betekenen toch die voortdurende boodschappen en gangen van en naar het huis van Heinz? Wat is er toch aan de hand? Vroeger was je de openhartigheid zelf. Toen waren er geen geheimen en uitvluchten. Maar na je terugkeer is alles veranderd. En hm. ik had me nog wel zo op je thuiskomst verheugd. Ach, moeder, er is niets waarover ik mij zou moeten schamen... Belooft u mij? Hm? Als u vertrouwen in me hebt, bezweer ik u dat het vertrouwen niet misplaatst is. Ach, jongen. Beloof me dat je die verkeerde verbindenissen zult verbreken. En, en weer een behoorlijk en fatsoenlijk mens zal worden. Hey, moeder, ik betuig u met klem dat er geen verbindenissen te verbreken vallen. Ik word door u en door vader verkeerd beoordeeld. Maar waarom je gedrag dan niet opgehelderd? Waarom je verbergen achter ongerijnde en nietige uitvluchten... Kun je kunt je toch wel voorstellen dat vader gewetterd wordt... als je steeds maar weer stuit op raadsel die niet worden opgelost? Vader had mij beloofd zijn oordeel op te schorten tot een ogenblik waarop ik zou kunnen spreken. En dat ogenblik is ik vertrouwen nu spoedig nabij. En geloof me, moeder. Dan zal mijn gedrag in een heel ander licht komen te staan. Hebt u het een klein beetje vertrouwen in? Ach, is dat geheim dan zo diep en vreselijk dat je dat je het niet aan je moeder kan vertellen. Yes, het is niet zo diep en vreselijk, moeder. Maar als ik het zou vertellen, zou ik een woordbreker zijn. En dat zou ik toch niet willen. Een woordbreker? Nee, nee, dat moet je niet worden. En ik, ik begrijp alleen niet waar al die dwaze geheimen toe die dienen. In alle gevallen hoop ik dat de oplossing spoedig komt. Ik heb hier een uitnodiging van Tante van Bende voor zaterdag over acht dagen. ...om een verjaardag op huis echt te komen vieren. Hmm. Maar ik kan dat niet opgeruimd aan tafel zitten en feest vieren. Als dit geval niet is opgehouden. Mijn moeder, u moet een beetje vertrouwen in me hebben. Vroeger was het zo dat als ik eenmaal iets zei, u het geloofde. Ja? Hmm. Weet u nog dat er in die zaal eens een gigantola aan gruizens gevallen was? Hmm. Iedereen weet dat ik het gedaan moest hebben. Want ik had de hele morgen in de kamer gezeten. Maar u zei... Nee... Ferdinand heeft het niet gedaan, want dan zou hij het mij zeggen. Ja. En zal ik zien dat die dan zoveel veranderd zijn? Ach, jongen. Ik wens niets liever dan, dan dat je gelijk hebt. En dat je zo gauw mogelijk van alle blaam gezuiverd zult zijn. Neem het me maar niet kwalijk als ik je misschien verkeerd beoordeeld heb. Ach, nee, moeder. Natuurlijk niet. Ik, ik uh, meen de goede doen voor mijn vertrek naar Den Haag nog even afscheid van u allen te nemen. Meneer van Rijnhoven, dat stellen we zeer op prijs. En de reden van mijn vertrek zelf moet ik ook naar uw instemming hebben. Er is naar mijn warme schreef een bediening opengekomen... En ik zal mijn uiterste best doen om daar geemployéerd te worden. Oh, dat ja. is zeer hè? Ik heb lang genoeg als een meubel rondgeslenderd. Oh, en u, meneer Huik, hebt <laughs> mij doen inzien dat de tijd werd iets, iets degelijks te handen te nemen. Zo is het, meneer Van Rijnhoven. Ik stel uw besluit zeer op prijs en ik hoop van harte dat u zult slagen. Ja, ik wens u ook alle voorspoed met uw voornemen, meneer Van Rijnhoven. Dank u. Ik weet het niet, meneer Van Rijnhoven. Het zou mij toch vreemd voorkomen u daar achter een bureau te zien zitten. Met een groot pen achter het oor, een morslap vol inktvlekken Zandtje. en een asgrauwe rok waar de kantoorlucht niet meer uit te kloppen nou, is. Nou, ik zie wel dat je nooit in Den Haag bent geweest, Santje. De kantoren zijn niet zo als in Amsterdam, hè? In Den Haag zitten ze in ruime, lichte lokalen. Oh. En de grootste bezigheid bestaat daarin dat ze de krant lezen, de nieuwtjes van de dag bespreken en om het uur is een pen versnijden. Oh, oh, moet je meneer eens horen, ja. omdat die een blauwe maandag in de handel zit. Je denkt zeker dat ze daar niets uitvoeren. Omdat ze nou net niet de hele dag sommetjes zitten te maken zoals iedere schooljongen dat kan. <lacht> <Je> <lacht> Juffrouw Haag neemt het zo goed voor Den Haag op dat ik daar niet zelf toe te voegen. Maar hoe is het mogelijk dat u nog nooit in de laag geweest bent? Misschien dat uw broer u dus eens vergezellen kan. Het zou mij een innere tijd zijn. Wij zullen alles in het werk stellen... ...op je een goed akker te nou, je mm -hmm. ziet, Sante, meneer wil ons beslist in Den Haag hebben. Van Lille is geen sprake. Ik bedoel dat ik het vuur wens. Ja, Zeker om daar als een berenleider met ons rond te lopen. Oh. Kijk, dames en heren, hier is een nieuw nieuwbakke Amsterdamse koopman... ...met zijn onnozele zusje dat nog van geen toeten of blazen weet. Hm. Ik begrijp heel goed dat ze daar met onze kleding en onze manieren de spot drijven. Maar u zult toch niet bang zijn voor spotten, hè? Oh, oh. Die kun je in je zaksteken, Nee, nee, nee. Zo bedoel ik het niet. Ik wil zeggen dat de juffrouw boog alles alle verheven is. Wat zeggen de heren Blaak wel van uw plotseling vertrek? Achter de, de oude heer Blaak heb ik weinig gezien. En hij zal ook van mijn absentie niet treuren. En wat Lodewijk betreft. Ik hoop niet hè? dat u als kwade vrienden scheidt. Mm, nee, dat niet. Hoewel ik moet toegeven dat er beter gezelschap bestaat. Ik dacht alleen dat ik Lodewijk goed kende. Maar ik zie dat ik alweer een bedrog heb. Hoewel. Al, laat ik daar maar liever over zwijgen. Het past mij niet mijn gastheer over de tong te laten gaan. Dat strekt u tot eer. Kom, ik mag u niet langer ophouden. Ik hoop van harte dat we elkaar nog eens weer zullen zien. Wederzijds, meneer van Rijnoven. Mevrouw, meneer. Meneer van Rijnoven. Meneer van Ik hoop vurig dat u eens in de gelegenheid zal zijn... de residentie te bezoeken. Ik hoop het ook, meneer van Rijnoven. Of anders, als mijn zaken mij naar Amsterdam voeren... mag ik misschien de vrijheid hebben u te komen bezoeken. U bent ons hier van harte welkom, meneer van Rijnhoofd. Ik laat u even uit ik Meneer van Rijnhoofd. Ik, uh, ik weet niet wat ik van Lodewijk denken moet. Hij oh. was vandaag louter attentie en beleefdheid tegen zijn nichtje. En hij heeft meer tegen haar gezegd dan anders in een heel jaar. Dat is wel wonderlijk... Je zou toch niet zeggen dat hij iets voor haar voelt? Nee, nee, dat dacht ik ook niet. Maar het is zoals het is en u kunt er misschien uw voordeel mee doen. Yeah. Adieu. Adieu. Adieu. Het is toch een beminnelijk ja. jongmens, die van Rijnhoven, hè? Ja, en nee, ik ben blij dat hij nu tenminste aan het werk gaat... en ja. zich distanceert van die Lodewijk Blaak. Ja. Moet je eigenlijk niet door kantoor, Ferdinand? Uh, nee, hij was vanmiddag een comparitie en die gaat niet door. Zodat ik een paar uurtjes vrij heb. Dan moest je maar eens met mij naar Tante Letje gaan als je daar zin in hebt. Oh. We zijn er in geen tijden geweest. Goed, zusje, dat doen we. Het zal mijn genoegen zijn, u edele, mijn conduit te offeren. <laughs> Nou, zie je eens wat een goede invloed van onze vriend van Rijnhoven uitgaat. Jazeker. Spiegel je daaraan, Ferdinand? Ik doe niets liever. Wel, wel. Tante? Dag kinderen. Ja, Dag Ferdinand. Ga zitten, kinderen. Dank u, Tante. Daar doen jullie goed aan dat je meis komt opzoeken. Hoe maken jullie het? Best, Tante. Uitstekend. En een hoek? Ja, hoor. Door de zegen des Heren bevind ik mij nog steeds in goede welstand. En is thuis ook alles goed? Heel wel, tante. Vader en moeder laat u groeten. Zo, zo. Ja. Ik ben blij dat te horen. Het komt dat. goed uit, nee, Ferdinand, dat je eens langskomt. Ja. Ik had je anders een boodschap willen sturen. Ik wilde wel eens onder vier ogen met je spreken. Oh, mag ik er niet bij zijn? Nou, dan ga ik meteen maar... Het is wel treurig. Als ik alles met een man uitga, laat ik hem meteen weer kwijt. Nee, nee, nee. Zo is het niet bedoeld. Het steekt niet op een dag. Maar als ik je morgen of overmorgen spreken spreek ik... Ook. Natuurlijk, tante. Als u dat wilt. Bent u gisteren nog naar de avondkerk geweest, tante? Ja, zeker, kind. Ik heb jullie daar gemist. Het was jammer, want het was een heel stichtelijke bijeenkomst. Dominee Hemelrijk is een zeer ernstig man die zijn kudde niet spaart. Maar staat er niet geschreven wie... Ja? Wel, je Blaak. Dat is plezierig, kind, dat ik je weer eens zie. Kom binnen. Dag, je vooruit. Uh... Neemt u me niet kwalijk dat ik zomaar binnenkom? Ik wist niet dat u bezoek had... Maar de meid zei, ik moest maar naar boven gaan. Oh, het is niets, kind, natuurlijk niet. Ga zitten. Ik kwam u het boek terugbrengen dat ik van u geleend had. Dag, hoe maak je het? Dag, Riet. Meneer Huik. Dag, juffrouw Blaak. hoe maakt u het? Een uh... vertellensjetje. Was het boek naar je genoegen? Het zijn predikatie. Ik weet niet meer van wie. Oh ja, juffrouw Huik, ik vond ze erg mooi. Mijn oom was zo lief het boek voor mij te bestellen. Zo, zo, dat is aardig. Hoe maakt je oom het? Heel wel, dank u. En jezelf? Mijn puntje ziet er niet zo best uit. In tegendeel, voor Ik ben heel best... Nee, nee, je ziet er niet goed uit. Nou is dat ook wel te begrijpen, de schrik van het ongeval met die storm. Dat is al met al toch een gezegende bewaring geweest. Wel nou mag je zeggen... Laat mij de watervloed en laat de diepte mij niet verslinden. U hebt er toch geen nadelige gevolgen ondervonden, juffrouw? Nee, meneer. Ik doe mijn best die gebeurtenis met al haar gevolgen uit mijn geheugen te wissen. Oh, dat is niet goed, kind. Zo'n verschrikkelijke gebeurtenis toont aan dat de heren de zijnen niet verlaat. En je moest daar les en lering aan trekken. U hebt gelijk, mevrouw. juffrouw. Ik heb me verkeerd uitgedrukt. Ik voel zeer wel dat ik een plicht tot dankbaarheid heb. Zullen we de heer Blaak ook op het feest... Betenken, ...tante van Bande zien, jevrouw? Ik weet het niet, meneer. U komt toch ook, tante. Ik heb de uitnodiging aangenomen. Hoewel het mij liever was geweest... ...als het feest niet op zaterdag zou plaatsvinden. Ja, maar u zult toch moeten toegeven... ...dat moeder haar verjaardag niet kon verzetten. En bovendien kan vader dan ook eens mee. In het midden van de week is hij altijd zo bezet... En ook voor de kleintjes is het buiten leuker dan in de stad. Juffrouw Huiken wil mij wel excuseren. Ik moet gaan. Wat? Ga je moe al weg? Je zit nu, Het is later dan ik dacht. Mijn oom wacht op mij en... Uh, ik kan niet langer blijven. Wil je naar huis, Jettje? Ja. Maar, maar het is al wat laat. Anders zou ik je voorstellen om je thuis te brengen. Maar het is zo'n omweg. Dat hoeft toch niet. Maar ik wil toch wel een eindje met je mee. Ik moet hem naar Carla om te kopen. Daar nou, kom je langs. Oh, uh, uh, heel graag. Dag, Juffrouw Haak. Dag, meneer Haak. Dag, ja, jij. Ja, ja. Dag, Juffrouw Blak. Dag, tante. Dag, Ferdinand. Tot, Tot straks.